Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Russische president Poetin is voor het eerst in anderhalve week weer in het openbaar verschenen. Hij ontving de president van Kyrgyzije in Sint-Petersburg. Poetins afwezigheid in de openbaarheid leidde de afgelopen week tot veel speculatie over zijn gezondheid en privéleven. Zonder roddels zou het leven massaai zijn, zegt Poetin daar nu over. In Vanuatu zijn 25 tot 30 Nederlanders, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is nog geen contact met hen geweest sinds een orkaan een spoor van verwoesting heeft achtergelaten op de eilandengroep. De ambassade in Australië probeert de Nederlanders te bereiken, maar dat is moeilijk. Het communicatienetwerk in Vanuatu is uitgevallen. Een vrouw uit Maastricht heeft twee van haar kinderen ontvoerd naar Syrië. Ze vertrok eind oktober met de kinderen van zeven en acht en wist ondanks een internationaal opsporingsbevel het kalifaat van IS te bereiken. De vader had geen toestemming gegeven voor de reis. De afgelopen twee jaar zijn 31 kinderen vanuit Nederland naar Syrië gegaan, maar dat was met instemming van beide ouders. De verkeerspolitie houdt de komende weken bijna geen flitscontroles langs de weg. De agenten doen mee aan de politieacties voor een betere cao. Automobilisten die veel te hard rijden worden wel naar de kant gehaald, waarschuwen de bonden. De acties bij de politie begonnen vorige week. Er worden geen bekeuringen uitgedeeld voor kleine overtredingen. In Irak is de graftombe van voormalig dictator Saddam Hussein grotendeels verwoest. De tombe staat in de buurt van Tikrit, waar nu ook veel wordt gevochten tussen het Iraakse leger en IS-strijders. Uit beelden valt op te maken dat alleen de pilaren nog overeind staan die het dak van de tombe steunden. Het weer, flinke periode met zon, het blijft droog, het wordt 11 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, het wordt al met 10 tot 17 graden, nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS -Jur. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeers.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 We gaan lachen mensen, dat doen we met Harry Jekkers. Hij gaat ons nog één keer meenemen naar de Rotsford Gibraltar. En die crazy monkeys, die gekke apen daar. Hij zei tegen mij in die mooie Spaanse sterrennacht... Harry, hoe gaat dat verhaal nou verder? Ik vind het wel aardig. Zo ja, ik vertel het zo af, hè. Dat heb ik die avond gedaan. Dat doe ik hier vanavond ook nog wel, hoor. Maak je geen zorgen, je gaat allemaal te horen. Maar ik wil eerst wat over dat verhaal vertellen. Ik had dat verhaal af, hè. En toen bleek het volgens mijn vriendin een heel leuk verhaal te zijn. Toen dacht ik, jezus, heb ik al een verhaal en een liedje... Nou, toen gaf ik het die nacht op. Ik denk, ik ga gewoon eens lekker schrijven aan een voorstelling. Dat gezeik met dat niks doen. En de volgende dag ben ik daar in Spanje gaan schrijven aan mijn voorstelling. Ik denk, ik ga eens een lekkere conferral schrijven. Ik ging achter mijn leestafel zitten. En ik zei tegen mijn vriendin, wat zal ik nou eens gaan schrijven? Ze zegt, moet je hem zien zitten? Het zat in de pap. Wat jij nodig hebt, Harry, is pap. Je moet er eens uit onder de mensen. Dan kom je wel op een idee. Ik zei, ja, dat kan je wel zeggen, maar ik lul geen Spaans. Ze zegt, ja, dan ga je naar Gibraltar, daar lullen ze Engels. Ik zeg, ja, dat wel, maar daar heb ik niet zo'n zin in hoor, die klote apen. <lacht> ze zegt, ja, dan ga je hier naar beneden van het bergje af, van het huisje van ons, ga je naar de Middellandse Zee, daar staan allemaal Nederlanders gewoon op de campings en zo. Ik zeg, ja, dat is wel zo, maar dat zijn nou niet helemaal bepaald mijn type Nederlanders. <lacht> zo van, oh pa, ja, Ja, zeg mijn vriendin, jij bent een schrijver, bedoel. Wat mij opvalt, je maakt altijd van die zoetsappige dingen over vroeger, Den Haag, je moeder. Schrijf nou eens een keer een ruige conference, iets, iets ja, gewoon iets moderns, wat je heavy. Nou, dat vond ik een goed idee, jongen. Dan Toen heb ik een conference gemaakt over iets waar ik een bloedheikel aan heb. En die conference krijgen jullie nu met z'n allen voor je plaat. Ja, ha, ha, ha, ha. Wacht maar eventjes, wacht maar eventjes, jongen. Ik sta al een half uur uit mijn nek te zweten hier. Maar nu gaat het pas echt serieus, bikkelhard, onderuit de zak. Pas echt beginnen. Ja, yeah! Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb een hekel, een bloedhekel. Een vuile, vieze, vliegende vinketeringhekel Aan Donald Duck. <lacht> aan Donald Duck, ja. zeg ik het nog verkeerd ook. Ik moet zeggen, aan de Donald Duck. Want Donald Duck zelf is natuurlijk niks. Mis mij, is wel een gijnig eend. Beetje raar dat hij geen broek aan hebt. Maar aan de andere kant, een eend met een broek aan, dat is ook geen poren, hè? Weet je wat ik wel gek vind over Donald Duck nog even dan, hè? Is het nooit opgevallen? Hebben had zo'n Mutje op? net gezien, zo'n Mutje en zo'n jasje. Maar nooit een broek, nooit, never, nooit, nooit. Ha, gaat die vissen, heeft hij opeens Lieslaars aan? Dat wel, dat wel. Gaat hij de bergen en heb je zo'n berenmuts op dood gezien? Maar altijd is hij blote reet. Altijd! Behalve, en dat is zo absurd. Behalve als hij gaat zwemmen. <tieden> heeft hij opeens een zwembroek aan? Een eend met een zwembroek. Dat is net iets als een makreel met een snorkel op. Dan slaat hij er wel in. Of een aap met een bril op. Ik bril gewoon wat te lullen hoor. Ontwikkelingshulp is leuk, maar je kan ook te ver gaan, zegt een aap. Met een bril op. Weet u trouwens dat ik wel eens een aap gezien heb met een bril op? Dat is echt waar. Ja, maar dat is echt waar. Dat schiet me opeens te binnen. Nee, niet echt natuurlijk. Ik ken die hele voorstelling uit mijn hartjes natuurlijk. Dat, uh... Stel dat ik hier ging lopen roepen, want met de binnen schoot, dan werd het een vrij ranzig avondje, dat weet ik zeker. Ik kan me beter een goed voorbereid verhaal vertellen. Vind je ook niet, hè? Waarom ik wel eens een aap met een bril op heb gezien, bijvoorbeeld. Of waarom ik zo'n hekel heb aan de Donald Duck. Dat moet ik eigenlijk ook nog vertellen. Eigenlijk zo snel staan lullen dat ik twee verhalen heb. Dat is uh, niet anders, Die Donald Duck moet hij maar even tussen uw oren parkeren. Daar lul ik zo al naartoe. Goed, dan begin ik met die aap met die bril op. Goed? Ik heb wel eens een aap gezien met een bril op. Dat was in Gibraltar. De enige plek in Europa, misschien wel even leuk om erbij te vertellen. voor de Mavowors vanavond. Ik hoor er al een paar grinneken. gaan. dat ze er zijn, hè? De enige plek in Europa waar apen nog in het wild voorkomen. Die hebben tijdens de evolutie waarschijnlijk even niet opgelet. en zijn ze aap gebleven. Nog even door voor de Mavowors. De rots is Engels. En de Engelsen geloven: zolang de apen erop blijven zitten. blijft de rots Engels. Doet de laatste aap het licht uit, gaat het vat. Dan komen de Spanjaarden en zijn ze het kwijt. Dus die mythe wordt geloofd, dus die apen worden beschermd, beschermd, beschermd. Het is geen gezicht. Als je er geweest bent, weet je het. Er zit zo'n uitgezakte kudde apen met zo'n bek van... Kan los het verrotten? We zijn toch beschermd. En nou op met die nootjes. <lacht> er is niks aan. Ik ben daar een keer naar boven gegaan... omdat mijn vriendin zei, misschien zit er een verhaal in voor je voorstelling. Maar daar had ze wel gelijk in. Er zat wel een verhaal in, zeg. Want je gaat er omhoog in een grote gondel met z'n dertigen tegelijk. En ik stond in die gondel naast een gemiddeld Nederlands gezin op vakantie. Een gemiddeld Nederlands gezin. Ze hadden 2,3 kind. Een zoontje, een dochter en een videocamera. U kent dat wel. En de spanning was te snijden, er is altijd op vakantie. Het is gewoon normaal gemiddeld, hè. Ik, ik zal beginnen bij de vader. Die stond in één hoek van die grondel. hè. Die had wel zin in, die oude. Zo'n smile op zijn bek. <laughs> hey, Zo'n camera op zijn buik, je kent dat wel. En die ging daar lekker apen filmen. Kent je voorstellen? Ik denk, misschien vind ik daar de hoofdpruis voor de leukste thuis. Een beetje een geit was het. Een beetje, ja, hij was kaal, een compensatiestaart. <lacht> Af en toe dat ding eroverheen leggen, dat het nog wat leek, weet je wel. Het was... Uh...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 En dat zoontje begint opeens te ekelen, zeg. Die roept over het hoofd van al die toeristen naar zijn vader. Duurt het nog lang voor wij die klote apen zijn. En die vent krijgt de pleuris erin meteen. Meteen. het wordt meteen kwaad. Die laat enige dag je uit niet verzieken, En die zegt heel assertief tegen zijn zoontje. Wat voor een apen? En het gozertje schreeuwt keihard terug. Klote apen! En die vet voor links, jongen, die begint gewoon tussen die toeristen door te roeien richting zoontje. Hij zegt, als jij dat nog één keer zegt dan... En die moeder zegt iemand een heen. Die begint te blauw helmen. Je kent het nog hè? Nou, op dat moment jammer genoeg voor ons. Want ruzie is leuker. En gelukkig voor de familie Bakker. Want zo heette ze. kwam de gondel bovenop die bergen aan. Dus wij stappen met z'n allen uit. En het eerste wat je ziet is een waanzinnig groot bord. Waarop staat, don't be offensive to the apes. Gelukkig voor de mavelwors in de zaal. Vraagt dat dochtertje van dat bonen gezinnetje aan de vader. Dat meisje vraagt, wat betekent dat? Ze had een... Beugeltje in. Ik bedoel, uh, het is een gemiddeld Nederlands gezin, dus hebt die Bakvis een beugel in de bek. Dat weten we allemaal. Dat is goed. Dus dat meisje vraagt: wat betekent dat? van hij van die episode. En die vader die zegt: uh, dat betekent. Het uh, uh, is eigenlijk ook een Mabel hoor. vent die zegt: uh, val de apen niet aan. En dat zoontje zegt, bijna goed. Wie zit op het ateneum, Ken je dat hier? Wat een ettertje was dat? Ze. Niet te geloven. Ze. Die gaat zo heel parmantig bij dat bord staat dat zeikertje. Zo met zo'n snuffert van dan zal ik het die staartjes in Weet je wel? Zo zegt, het betekent niet: val de apen aan. Je weet niet eens wat Engels is, jongen. Geit. Idioot. Offensive je. Je mag de apen niet beledigen. Dat staat er! En die vader zegt wacht weet jij het weer beter? En het gozer zegt, ja. En die vader zegt, wat, ja. En dat gozer zegt heel zuigerig, ja, papa. En die vet, het stonkrum uit zijn oren, die werd lekker, jongen. Hij zegt, je houdt je bek tegen van anders dan. En die moeder zegt, iemand een toffee. En het gozer zegt, het verremmen, weer een toffee. Ik lust nou wel een keer een droppie. En die vent wordt weer zegt dus Ik ja, krijg geen droppies. Je weet net zo goed als ik dat de droppies voor je zus zijn. Want die toffees blijven achter de beugel plakken. En dan is het helemaal niet meer te verstaan. En dat jongetje zegt zo quasi-zaggerijnig: van hier zo, hier zo, hier zo, hier zo, hier zo. Ken ik al die kleffe kloten toffees gaan lekker opspreken? Omdat zij zo'n stomme paardenbek heeft. Maar paarden, wat? En dat jongens zegt dan, nee, dat is de stomme paarden? mond. En die vent was door het lint. Hij had het gehad. Hij loopt op dat mini ettertje af. Met zo ik gaf hem groot gelijk, hoor. Met zo'n kop van, nou zal ik hem een knal van zijn hartjes geven... dat hij het nummer van de kindertelefoon niet meer uit zijn hoofd weet. Maar die moeder ziet op tijd het gevaar... en die werpt zich in de kreukelzolder, zal ik maar zeggen. Hè? Een goede blauw helm en die begint al zo'n zo te verdedigen... en die zegt tegen die vent... Nee, wil jij misschien een toffee? Die bent ze rot op met die tofees. En die moeder probeert het nog één keer. Die zegt, een tropje dan misschien? En dat zoontje zegt, hier zou. Hij wel. En die vader, die duwt die moeder opzij. Pakt dat mini-ettertje bij zijn strot. En je ziet hem denken. Nee, ik doe het niet. Ik heb hem natuurlijk wel een hengst geven, Maar dan begint mijn dochter om een pony te zeuren. Sorry, dat slaat helemaal nergens op. Maar ik... Eh... Ik weet ook niet wat die vent denkt de hele tijd, hè? Die begon als een idioot te schreeuwen, die vent. Hij hield zich nog één keer in. Hij zei, ik word er gek van. Altijd op vakantie. Het hele jaar spa je ervoor. Ik wou trouwens niet eens naar Spanje. We moesten vergaderen aan de keukentafel. En iedereen wou naar Spanje. En dat zoontje zegt, wat doen we dan in Engeland? En die vrouw werd kwaad. Die zegt... Ik wil je de hele dag niet meer horen, zeikertje. Niet over Spanje, niet over Engeland en zeker niet over klote apen. Die vader hebben het nog niet gezegd, toen die gaat knal zo'n banaan tegen zijn hars. En dat jongen zegt, zie je nou dat ik gelijk heb, je mag de apen niet beledigen, dan gaan ze gooien. Die vet werd licht. Die moeder roept nog één meer, iemand het hoeft En dat goosstertje presteert het om te zeggen, papa niet, die heb al een banaan. Ik dacht, nou is die geslacht, die kleine. Nou is die geslacht. Met die vader, die hield zich nog één keer in. Je had het moeten zien. Het stoom kwam uit zijn oren. Die ze wapperde alle kanten uit. En die begon daar op de berg tussen die toeristen preventief tot tien te tellen. Hij stond er zo bij, van één, twee, drie. En dat zootje presteert het om tegen de andere toeristen te zeggen... Goh, ik wist niet dat hij kon tellen. Vier. Zegt die vader. En dat eikeltje zegt. Let op. Dan krijgt hij het moeilijk. Hij <lacht> Zegt die vader. En dat zoontje zegt. De bakker slaat ze weg. En die krijgt nog gelijk ook dat jongetje. En die vader haalt haar uit. Boven op die berg. jongen. Dat zoontje bukt net op tijd. En die vent slaat per ongeluk. Klapt die blauwhelle moeder tegen de vlakte. Zeg. De bril schiet van de neus. Komt tussen die apen terecht. Een van die apen zet die bril op zo, En eens een keer... Ja. Nou, dat was het. Uh... Dan kan ik eindelijk eens vertellen hoe ik zo'n pleurenzeker aan de Donald Duck heb. Hè? Dat, uh... Ja, eigenlijk, ja. Ja. Goed. Harry Jekkes met de, de conferentie van de apen, de rots van Gibraltar en het gemiddelde Nederlandse gezin met 2,3 kinderen. Adante, Adante wordt prachtig bezongen door ABBA. zo'n nummer nemen wat niet uh, vaak wordt gedraaid van ABBA. Nou, dit is zo'n nummer want meestal is het The Winner Takes It All Mamma Mia of uh, The Dancing Queen. Maar dit zijn eigenlijk ook best hele mooie liedjes. Dat geldt ook voor de groep AHA, die hebben ook hele mooie liedjes gemaakt. Ik ga er een draaien voor Orno Hulshoff Take On Me op zijn verzoek. Orno, deze is voor jou. Als je het doen wil hoor, verdorie. Ik draai hem voor Ono Hulshoff. Mijn telefoon gaat. We gaan gauw met het autootje aan de rang. Nee, daar kunnen we nog precies tussendoor. Dat kan niet, dat kan niet. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Met het autootje. Met het autootje. Met het autootje. Gebeurde hier midden in de stad Met het tototje, met het tototje, met het tototje to En ik zei nog laten we even wachten, we kunnen er dus zo niet door Maar hij zei, heet die bus die stopt wel? Rechtsverkeer gaat voor Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje Van het tototje, van het tototje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 maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht. Nou gaat die naar de sloop, is al zo de koop. We hebben een oorlog gehad met het teutertje. Met het teutertje, met het teutertje. Gebeurde hier midden in de stad met het teutertje. Met het totootje Met een totootje En ik zei nog laat we even wachten We kunnen er zo niet door Maar hij zei Hey die bus die stopt wel Rechts verkeer gevoel Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje Van het totootje Van het totootje En de lampen en de bumper en het stuur het is te kort voor 750. Niemand? Nou, vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Het zou je maar gebeuren dat je een ongeluk krijgt met een autootje. Dat waren de drie jacketsluisteraars. Ik kijk op mijn klokje. Uh, nou, het is bijna half twee. Dat betekent uh, dat we wel uh, weer kunnen gaan voor. Het nieuws van half 2, het regionale nieuws. De werkzaamheden voor de herinrichting van de Eltsmacherstraat... zowel als de Kuinerstraat verlopen zeer verspoedig luisteraars. Ze worden in twee fases uitgevoerd. De eerste fase is het gebied van de Zeestraat tot de trap naar het station. En de tweede fase het gebied van de trap naar de Kuinerstraat. Na verwachting zijn deze werkzaamheden eind april afgerond. In verband daarmee is het openbaar vervoer een klein beetje aangepast in Zandvoort. Buslijn 81 rijdt in verband met werkzaamheden een omleiding in Zandvoort. Die is begonnen op 12 maart en duurt tot 31 maart. Ongeveer 5 uur in de middag. Vervallen zijn de halten aan de Curiestraat. Deze wordt vervangen door een halte in de kamer straat ter hoogte van de Curiestraat. Bovendien vervallen een halte in de Mussenbroekstraat... en ook deze wordt vervangen door een halte in de Kamerlingonnenstraat. Ook de zeeweg richting Zandvoort, luisteraars... richting Zandvoort, zeg ik met nadruk... is afgesloten per vandaag 16 maart. Dat is om 9 uur allemaal begonnen. Freek Veldwis van Aoudere Zandvoort heeft het college een brief geschreven... in verband met die afsluiting van de zeeweg richting Zandvoort van 16 tot 20 maart. Ik citeer aan het college van burgemeester en wethouders. Geacht college, ik lees op de Facebookpagina van de gemeente Zandvoort... dat van 16 tot 20 maart van 9 uur s ochtends tot 3 uur s middags de zeeweg, de N200... richting Zandvoort wordt afgesloten van de rotonde tot de zandwaaier... Er komt een omleiding Brouwers Duinlustweg, Bentveldseweg. Naar aanleiding hiervan zou ik u het volgende willen vragen. Heeft de provincie overleg gehad met de omliggende gemeente? En als dit niet zo is, waarom dan niet? Als dit wel zo is, dan moeten ze toch een opbreking tegenkomen? Een groot gedeelte van de Bentveldseweg in Aardehout is namelijk afgesloten door rioolwerkzaamheden. En is geheel geblokkeerd. Wat gaat de gemeente Zandvoort hier aan doen? spoedoverleg met de provincie. Dit is allemaal geschreven, luisteraars, op 13 maart 2015 door Freek Weltsvisch. Hij was hier nog te gast bij ZM Zandvoort afgelopen vrijdag. U moet dus rekening houden ook met een afsluiting van de zeeweg richting Zandvoort deze hele week tot 20 maart. Het gaat duren van s ochtends 9 uur tot ongeveer 3 uur s middags. De verkiezingen van aankomende woensdagluisteraars. Op woensdag 18 maart zijn er dus twee verkiezingen: één voor de provinciale staten en één voor de waterschappen. Daarom krijgen de meeste mensen twee stempassen thuisgestuurd: een blauwe stempas voor de provinciale statenverkiezingen en een groene stempas voor de waterschapsverkiezingen. U kunt op de site van de gemeente Zandvoort www.sandvoort.nl: Informatie vinden over de diverse stemwijzers als het gaat om de provincie, zoals in de waterschappen. De provinciale staten bepalen waar de provincie geld in uitgeeft. De provincies geven het meest uit aan bereikbaarheid, de wegen en openbaar vervoer. En daarnaast besteden provincies hun geld aan natuur, milieu, economische ontwikkeling, cultuur en ook sport. De ene provincie geeft meer uit aan de aanleg van natuurgebieden. In andere provincie steekt meer geld in de economie. De waterschapsverkiezingen die gaan over stevige dijken, over schoon water, over het onderhoud van de duinen en een goede stand van het grondwater. Nou, meer informatie, ik zei het al, op de site van de gemeente www.zandvoort.nl. Nou, dan het uh, afschieten van damhertenluisteraars in de gemeente. In verband daarmee is op donderdag 19 maart een informatieavond georganiseerd. U bent van harte welkom vanaf half acht in de raadzaal van de gemeente Zandvoort. Damherken namelijk, die zich buiten de hekken van het leefgebied begeven... die vormen vaak een gevaar voor de openbare orde... zowel als de verkeersveiligheid in Zandvoort. Het Zandvoorts College heeft daarom besloten... toestemming te geven aan Stichting zichting Zuid zuid om Damherken te gaan afschieten die een gevaar vormen voor die veiligheid. De bewoners uit Zandvoort zijn een petitie gestart tegen het afschieten van herken in de bebouwde kom. De gemeente wil uit hun kudde steeds twee herten kiezen om af te schieten... in de hoop dat dit afschrikkend werkt voor de rest, zodat ze zich niet meer in het dorp zullen laten zien. De dieren in het dorp zouden voor onveilige situaties in het verkeer zorgen. Daar zijn een aantal bewoners het niet mee eens. Ze willen graag dat de hekken worden verhoogd en die op sommige plaatsen ook worden gerepareerd... zodat de dieren hun gebied niet meer kunnen verlaten. Volgens de bewoners zijn het tot zover geen aanreinigingen bekend in het dorp. Pas je snelheid aan op de zeeweg, zowel als op de Zandvoortsalaat... we leven in een natuurgebied en daar hou je natuurlijk rekening mee. Dat staat in de petitie te lezen. Daarbij is het volgens de bewoners traumatisch... om dit soort zaken in een dorp te laten plaatsvinden. Om de petitie kracht bij te zetten... Is er een oproep op Facebook geplaatst om te gaan te protesteren op de informatieavond 19 maart donderdag 19 maart aanstaande. En dat het weer, luisteraars. Na een weekenddipje krijgen we drie dagen lenteweer. Vooral morgen en woensdag schijnt de zon uitbundig en loopt de temperatuur op tot circa 15 graden. Na woensdag neemt de bewolking toe en wordt het weer wat frisser. Daarbij is vanaf vrijdag ook kans op een beetje regen aanwezig. Vanmiddag wordt het 10 graden op de wadden tot ongeveer 13 graden in het zuiden en oosten van het land. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een matige oostenwind. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en lokaal is er dan kans op een mistbank. De temperatuur gaat zakken tot circa 2 graden vannacht. Morgen is het zonnig lenteweer. De temperatuur loopt op naar 13 tot 14 graden in het noorden... en 15 tot 16 graden in het midden en zuiden van het land. De wind waait nog steeds uit het oosten... en is zwak tot matig van kracht. Ook woensdag is het zonnig en droog. De wind draait naar het noorden... waardoor het langs de noordkust nog slechts 10 graden wordt. In het midden en zuiden van het land wordt het dan nog 13 tot 16 graden. Donderdag is het fraaie lenteweer voorbij, luisteraars. Met een beetje geluk blijft het nog droog, maar het is overwegend bewolkt en nog slechts 8 tot 12 graden. Ook vrijdag wordt een tamelijk bewolkte dag. En het is slecht nieuws voor mensen die vrijdagochtend graag de gedeeltelijke zonsverduistering willen volgen. Het wordt dan maximaal 10 graden en mogelijk valt er ook wat regen. In het weekend waait er een koude Noord-Noordoosten wind en het wordt dan maximaal 10 graden. En in de nachten ligt het kwik heel dicht bij het vriespunt. Volgende week draait de wind we naar westelijke richtingen en neemt de kans op regen sterk toe. Tot zover het weer bij Zierfijn Zandvoort. Nou, als het uh, allemaal niet lukt met de zon, laat dan gewoon de zon in je hart. zo gewoont Dat maakt je weer blij Ja, dat maakt je weer vrolijk Het leven gaat zo snel voor soms verdriet Schuurmans, laat de zon in je hart. Ja, soms, heer Piet wel eens dan zeg je bij jezelf, mensen, ik heb mijn dag niet vandaag. Echt. Sorry. Sorry. Hallo fiets. Ik ben mijn broer. Heb u ook altijd wat Dan weer dit En dan weer dat Dan weer zus En dan weer zo, Oh oh oh Val je steeds Uit de boot En kots de poes Weer op je schoot, Is er bij jou Zat in je mayo, lijkt je valfiet bij je vrouwen. Heelmaal geen valfiet te zijn. Is je hazenwind rond in verwachting van je buurman. Ze komen neer, zak je dwars. Tot de vloer speelt je zus, Bobdoe niet. Yeah. heb je toch je niet voldoende. Zijn je dikjes te kort? Zit er geen spad op je bord, Bobdoe? Wachten bij de bureau, een paard in de gang, oh, in de gang. Heb je de één in plaats van twee, is je grootfeest van dooble. Van alle bloemen zelf dood op het beeld. Dat elke keer als je knipoogt ook je andere oog dicht heb je tweehonderd kippen, maar je hand is er niet, is je vrouw. Vando met een too, maar dan heb je je dag niet vandaag je heb allemaal wel gedacht dat je denk: ik heb mijn dag niet vandaag. Wat je ook doet, van alles gaat fout. Je schoonmoeder wordt gered uit zee. Je loopt al een half uur lang in de verkeerde begrafenis, doet mee. Je, je, je vingerplant kan zijn handen niet thuis houden. En, en sinds je zelf weer bent gaan koken Komt de hond niet meer bedeland af Of je loopt in het bos en je, en, je, en je komt een bunzing tegen maar in plaats van jij Knijp hij zijn neus tegenover En je, je nieuwe vriendin Heb zo'n seksuele uitstraling Zelfs de garagedeur vanzelf omhoog gaat dansen. Ja. Dit is het eind ja. van dit lied. Nee, echt onpleur. André van Duin. Are you lonesome tonight? Je wordt de melodie al herkend natuurlijk. Elvis Presley. Maar uh, dit was... Uh, ja, ik heb bedacht niet vandaag. Je schoonmoeder gered uit zee. En je goudvis van Dublé. <laughs> Geweldig. Ik, uh, ik draai hem af en toe eens in de uitzending. Omdat ik het... Uh, ik blijf het een hele originele vondst van Van Duin vinden. Maar ja. Die man heeft natuurlijk alleen maar originele vondsen. vondsten. Uh, de long en roots. rood. here. Billy Ocean is dit. Uitvoering van Billy Ocean van het Paul McCartney-nummer... The Long and Winding Road. Kijk, op mijn klokje is ongeveer nog een, uh, nou, een kleine negen minuten te gaan. Dus ik kan nog een paar aardige nummers draaien. Ga ik ook doen voor u. U luistert naar ZFM Lunch. En uh, morgen ben ik er met Dolly Tempierik. En uh, woensdag is Ruud Jansen er weer. En dat geldt ook voor de donderdag en de vrijdag. Want dan uh, neemt Ruud het uh, ZFM lunch over. De Sultans of Swing, Dire Straits. Down off the river, you stop and you hold everything Our band is blowing, Dixie, double fall time. blowing that sound Way on down south Way on down south London town We check out Guitar George He knows all the chords Strictly rhythm He doesn't want to Make it cry all soon If Danny no Guitar is all He can't afford When he gets up Under the lights To play his thing And Harry doesn't mind If he doesn't the sultans with a song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 Ja, en zo moet ik uh, afscheid van u nemen, luisteraars, want uh, ja, klokje van gehoorzaamheid. Maar dat ga ik niet doen nadat ik nog een uh, mooie Carpenter Medley heb gedraaid voor Orno Of Orno, deze is nog voor jou, de Bert Berwick David Medley van The Carpenters, van het album The Carpenters. Ik neem afscheid van u, luisteraars. Ik ben er morgen weer met Dorit en Birik. Fijne dag nog en bedankt voor het luisteren. Dag. the going is good. Knowing when to leave may be the smartest thing that anyone can learn. Go. I'm afraid my heart isn't very smart. Fly while you still have your ways. Knowing when to leave won't ever let you reach the point of no return. Fly. Foolish as it seems. Hopefully, somehow, I feel this happiness waiting for me. When someone walks in your life, you just better be sure it's right. 'Cause if he's wrong, there are it's and tears you must pay. Keep both of your eyes on the door, never let it get out of sight. Just be prepared when the time has come, you run away. Sail when the wind starts to blow, but like a fool, I don't know. Back to the places where we used to go And I'll be there, oh how can I?